er was er ook een in met rozen pak bij en die leek precies op een jeugdkik aan mij. Weet je nog wel, oh, je. wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet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 Na hun uh, dominantie binnen de jazzcamp was een eind door de komst van de Bebop in de jaren veertig. U hoort nu de Ramblers met Weet je nog wel? Jij stond op de trein te wachten. Ik zag je in de verte staan. Jij kwam naar me toe en je lachte. Samen zijn we voortgegaan.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 I'm Het nee, niet 6.9 FM met Bloody Mary en daarvoor de zangeres onderaan met Ach Vader Lief drink niet meer. De volgende zangeres is geboren als een Wilma Lanskroon... geboren in Enschede op 28 april 1957. Een Nederlandse zangeres die op jeugdgeleefdheid onder de artiestenaam Wilma... een bliksem carrière in het levenslied doormaakte. Haar zuivere stemgeluid was haar handelsmerk. Omdat Wilma op jeugdgeleefdheid al fulltime artiest was... en nadien een weinig fortuinlijk levensloop had... werd ze door velen beschouwd als een slachtoffer van onverantwoordelijke exploitatie. Ze werd ontdekt door Gert Timmerman en scoorde in 1968 haar eerste hit met... Heintje, blauw, een schloss van mich. Een antwoord niet op ik bouw meer daar een schloss van natuurlijk Heintje. En Wilma behaalde vervolgens nog een aantal andere successen. Ze speelde in enkele Duitse films en houdt zich uh, al die tijd gestimuleerd... door aan manager Ben Essink en haar vader meer bezig met het artiestendom... dan met het afronden van een schoolopleiding. Dat was onder andere in 1969 te zien uh, in de Duitse film Klaassenkeilen. Na Gert Timmerman en Bert Essink ontfermde Pierre Cardin zich over het jonge sterretje... en scoorde Wilma haar grootzit. Ik zou het, zou het erg zijn, lieve opa.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 Heel gelukkig zijn nu ik weet wat lief is, zit ik in een sprookje straat.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 I <laughs> it.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 En streelt haar onwetende kleine. Moedertje je lief, waar blijft vad je nou? Dat zou ik Bye.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 Dus vast niet vergeten. U kijkt ons zo droevig en meelijdend aan en vreest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 The cat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 Om me hem bekijken. Hat daar weer toch?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 Je neemt het met de liefde niet, zo'n hout. rendez voet bij het licht der maan. Hoor mijn hart onstuimig slaan. Ben er voor. Kom jij huh, denk er aan. Trandy voet bij het licht der maan. De voet bij het licht maan, hoor mijn hart onstuimig slaan. Ik ben nerveus. Kom jij heus denk eraan aan, rond de bij het licht der maan.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 Een gaatje voor de orgelman is, jullie Kent het eraf, middelbare dame? Of komen we in moeilijkheden thuis? daar stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u dat? een orgelman is maar een De politiek is waterverf, daar doe ik niet aan mee.